Goedenavond, de eerste reguliere Holland-Doc van het nieuwe seizoen. We hebben het ntr Radio terras verlaten. Het zou er nu ook waarschijnlijk helemaal niet leuk zijn. Gisteren hebben wij de NTR-radioprijzen uitgereikt. In de categorie nieuws ging die naar Floris Albersen... voor zijn documentaire De Flat van Mijn Opa. En in de categorie cultuur ging die naar Carmin Michels. En uh, zij maakte de inzending... Uh, uh, een stofje in de eeuwigheid over een mevrouw in een rusthuis. Beiden gefeliciteerd! Vandaag, 4 september, de hele uitzending 11 september. 11 september 2001. Toen boorden zich twee vliegtuigen in de torens van het World Trade Center in New York. Straks zoekt Jeroen van Bergeijk Rudy Dekkers op. Rudy Dekkers. Hij was toen heel veel in het nieuws. Hij woont in Florida, is een Nederlander. En hij was ongeveer zijdelings betrokken bij de aanslagen. Maar eerst gaan wij naar de Amerikaanse radio van 11 september 2001. Howard Stern was een shockjock. Dat is een chockerende disc-jockey: een shockjock. Hij was. Bekend in de hele Verenigde Staten, hij presenteerde op die dag... vanuit een studio van K-Rock Radio in New York... zoals hij dat elke werkdag deed, zijn show... met zijn vaste sidekicks en zijn vaste inbellers. En het was eigenlijk gewoon business as usual. Het ging aanvankelijk over de nieuwe borsten van Pamela Anderson. Tot tien voor negen lokale tijd. Breaking news. This is a breaking news story, a serious news story. What? A plane has crashed. Called called it, into the World Trade Center. You're kidding! The World Trade Center is on fire. Which is the, What are the, you doing? Really? The, the, let me look out my window. I don't see any fire. There's a fire at the World Trade it's Center. On the Hold on, let me go. From you. Take a look, seriously. Holy crap! Yeah, that's oh, dude! You see it, dude? It, it's that's oh my god! I got to go out on my roof. This is incredible. The whole thing is on fire. Yeah. All right. I mean, not a little fire. No, it's huge. Oh, it's huge. Yeah. It right. hits a building. I, I, gotta, I, gotta, I gotta run. How did it take so long to happen? I'll call you back. What kind well, of plane? What kind of plane? Was it a private, stupid plane? I don't have any more details. I'm following this story. Hello, Howard. Huh? <laughs> the, the fire is going very well. Uh, yeah, I'm going to be taking over Dan Rather when he retires. <laughs> hey, Aaron, it's a very serious story. I mean, I'm sure there's. Is... What did they do there? Though? I'm not sure if the plane is, like, a portion of the plane isn't actually stuck yeah, into the building. It looks like something Where? hanging out there. You it? see on the on the left-hand side of your yeah, screen? Yeah, yeah, Can... yeah, yeah, I got you. Good Lord. Is yeah. that a helicopter? I think it's a helicopter that's hovering around to see what's going on. No, no, yeah. I, I see what he's saying. The yeah, one... yeah, right uh, I think there. It's a piece yeah. of the plane hanging off the building. Looks yeah. like a movie. Oh, my God. <laughs> Somebody just called and said that on CNN. A second plane just crashed into one of them. Stop it! A second oh, plane. Wait a minute! There are two buildings, buildings. Building. and that is lower. So it's a terrorist attack, know, isn't it? No, we're got It's got to be. be. Somebody just called in. Oh, Utah. my goodness. Oh, no. A second plane might have crashed, and a second building is on fire. Why does everyone go to the World Trade Center? What do they do Mark. there? It's a, it's it's a big target. Landmark in New York? Well, it's the biggest landmark in New York, really, isn't it? Yeah. It's the tallest. Oh my God. And it's a place where people can be killed. Like, you can't take down the Statue of Liberty. Right. Nobody's going to be killed there. Oh, man. <coughs> hey, maybe I should put the sound on. Yeah. yeah. Does this scare you? Yes. Yeah, yes, sure. it does scare me. We're totally too lax in this country. Trying to tell you. Well, now at the scene, we should tell you that, uh... It, uh we, just before 9 o'clock, ladies and yeah. gentlemen. Hello? Hello. Just before, uh, John, are you still with us? Yes, I am. Okay. So um, it was two planes? Two planes. We're not still So sure. you think it was two planes? The exactly not sure. ...caused that explosion on the second World Trade Center tower. They basically. don't know. The producers are telling us now that we do have some videotape. Oh. Of the second plane, and you can oh, see it there. No. Where? I didn't, oh, didn't see it. Here. Oh, Look. whoa. Oh my This is God. Crazy. We We're under attack. And, and from our package. vantage point, yeah, clearly difficult to tell. We're under attack. Uh, what type of plane that is, but it's a horrific scene. That's All oh right, we've just been told also, Michael. Sorry, the New York Stock Exchange is, is being evacuated, as is, I'm sure, much of Wall Street, if oh. not all of it. As It's as war. As Come on. Everyone tries to all right, we're in the Japanese. area. We This is Pearl Harbor. It is. It is. We, we got to go bomb airplane everything airplane, ladies over, over there. We got to bomb the hell out of them. <laughs> you know who it is. I can't say, but I know who it is. As as that's it, crazy. What is that, Tom? never seen anything like, obviously, nobody's ever seen anything like that. Oh, my God. So that's a suicide mission. Yeah, suicide mission. You're doing it. Over here now. Been, uh, forced to stay about oh my five God. miles Away looking at live pictures. The tower on the left, that is tower number one. We can still see the flames and the smoke coming out of that, as well as the uh, tower to the right. That is tower number two. You can see the. Dominic uh, is on the phone. He seems to want to say something. Yes, Dominic. Oh, he's gone. What is it, Joey Boots? This is some cattlehead head. Best. We don't know who it is. Well, we don't know who I got a feeling. Uh, you know, it could be... Uh, you can't know, say that, but it. I can say that. It's about time we take these cow-head bastards and throw them out of the damn country. Well, don't overreact. It's too it. nice to people, Let's man. find out who they it is. Be, We're going to find out. Once I find out... Then we'll get crazy. Then we'll get crazy. Now, I got a lot of friends at work in that building. I'm sitting here watching it burning right now. I know, I know, Joey. And I just don't know now. You know happened. people down there? You do? I do, too. My father used to there. work in that building. Who does? My father used to work yeah, in that building. Yeah, we know tons of you people know, down there. You to work in that building. Yeah, I know that. My wife used to work in that building. Let's go to uh, Mike, who works in the building next door. Uh, Joey Boots, stay on line. Yeah, Mike. Right, Howard, how you doing? Yeah. It's crazy over here. It's like chaos. We're under attack. Hey, Howard. Uh, yeah. Howard, we need to send some cruise missiles over there right now and just start bombing the hell out of them. Today. We're always like, in How about this? We won't do anything. Een klein fragment uit de Howard Stern Show van 11 september 2001. En deze live verslaggeving was te beluisteren in de hele Verenigde Staten. Stern zond live uit tot ongeveer 12 uur, dus tot drie uur na de crash van het eerste vliegtuig. En de radioshow werd steeds verwarrender, steeds chaotischer... Met, met de aanval op het Pentagon er natuurlijk ook weer bij. En nog meer verwarring toen de beide torens... twintig eh, minuten naar elkaar, nee, dus ik weet niet pss, hoe lang dat naar elkaar was... zo chaotisch was het, instorten. En er werden steeds meer mensen gingen inbellen... die ook tegelijk naar de televisie keken. Er was een enorme paniek. En zelfs deze shock-jock Howard Stern raakte tijdens de show gaandeweg de weg steeds verder kwijt. Ja, ja, daar sta je dan met je humor en je show. En wie niet eigenlijk, want het was, het was natuurlijk chaos. Het was, het was angst. Het was een dag waarop de wereld veranderde. En ik weet zelf nog heel goed... Er is trouwens helemaal niemand die niet weet... wat hij of zij deed op 11 september 2001. Ik weet nog heel goed wat ik deed. Ik zat de hele dag te werken aan een roman... En ik had alle media buitengesloten. En ik zette om zes uur zette ik de radio aan voor het nieuws. Het was in New York inmiddels twaalf uur. En ik hoorde een kwartier lang een stroom aan berichten waar ik geen wijs uit kon worden. En ik dacht dat de wereld vergaan was en dat ik de enige was die het had gemist. Er is een Nederlander in Florida die ongewild zijdelings betrokken was bij de aanslagen. En over M gaat het de komende 42 minuten. Jeroen van Bergijk reisde naar hem af en maakte over hem de documentaire Rudy en ik. In dit programma kwam tot stand met een bijdrage van het Mediafonds. We go now to Fort Myers, Florida. Rudy Deckers joins us. He's the owner of Huffman Aviation International. The FBI has talked to Rudy about a possible suspect. Reports that two of the bombing suspects may have attended his school. Is that what they talked to you about, Rudy? Yes, that's correct. They um, called us. Uh, they came by at 2:40, uh, 2:45 a.m. last night, and they got from my managers several files about these students. Tien jaar geleden woonde ik in New York. Op de ochtend van 11 september had ik de Twin Towers zien instorten. En anderhalve dag later lag ik, uitgeput, lamgeslagen door de emoties... op de bank naar de tv te kijken. Naar Larry King op CNN. En daar verscheen opeens een man met een wat bolle, bruine kop in beeld. Hij sprak met een vet Nederlands accent. Zijn naam was Rudy Dekkers. Deze Dekkers, voormalig makelaar uit Ede... was eigenaar van een vliegschool in Florida, Huffman Aviation. En op die vliegschool hadden Mohammed Atta en Marwan Alshehi les gehad. Atta en al Shehi waren de twee kapers die de vliegtuigen hadden bestuurd... die het World Trade Center hadden vernietigd. Dekkers vertelde op CNN en in de tientallen interviews die hij verder nog zou geven... Steeds hetzelfde verhaal. Have you asked yourself a hundred times in the last day or so, did you miss a sign of some kind? Seven o'clock yesterday morning, I asked myself, could I? Was there anything? There was no socializing. They never talked about religion. There's nothing. And of course we ask ourselves here, could we? No, no. They behaved normal. They were average people, and um that's it. Hij had nooit iets vermoed. Hij had de tweetal weliswaar onaangename en lastige klanten gevonden... maar hij en zijn instructeurs hadden nooit enige aanwijzing gehad... wat de twee van plan waren geweest. Wat moet er door die man heen gaan, vroeg ik me af. Hoe zal hij zich voelen bij de wetenschap dat hij, onbedoeld en onbewust... een aandeel heeft gehad in de grootste terroristische aanslag... uit de Amerikaanse geschiedenis. Willen mensen nog iets met hem van doen hebben? Voelt hij zich schuldig? Een half jaar na 11 september ontmoette ik Rudy voor het eerst. Om hem te interviewen voor een stuk in de krant. Het ging toen al niet goed met hem. Omdat hij de man was die de kapers had leren vliegen... was zijn vliegschool in een kwade reuk komen te staan. Het zag er naar uit dat hij de tent moest sluiten. Deze zomer zocht ik hem opnieuw op. Dit is het huis van uh, Rudy Dekkers. Prachtige uh, gated community met een hek waar ik net doorheen ben gekomen. Maar, hé, uh, hey, daar is die. Ja, Zijn tuin uh, ziet er als enige nogal uh, verwilderd uit. Overal onkruid. Ha, Ruud. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goed. Laat hem niet gezien? Nee. Gosje mij nee. Dat is ja. weer drie, vier jaar geleden. Ja, zeker, ja. Leuk, leuk. Maar hoe gaat het met je, Ruud? Dat is niet zo makkelijk in één woord te zeggen. Um, er is natuurlijk nogal wat gebeurd, hè, na 9-11. Goedenavond. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom, came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom. And all that is good and just in our world. Thank you. Good night. And God bless America. Ik ben in een tijdbestek van anderhalf jaar na 9-11... ben ik mijn drie grootste bedrijven kwijtgeraakt... Uh, al met al was ik op papier waard 12 miljoen dollar. En dat is toch eventjes weg. Mijn naam is Gert-Jan Vries. Ik heb Rudy Dekkers leren kennen toen ik de uh, opdracht kreeg... om een boek over hem te schrijven. Of beter misschien nog, voor hem te schrijven. Kan je mij kort vertellen wat er met Rudy Dekkers is gebeurd na 11 september? Heel in het kort. Hij is een tijd lang enorm in het nieuws geweest... En uh, vervolgens is die uh, stukje bij een beetje alles kwijtgeraakt wat hij had. Dat was heel veel. Twee vliegscholen met bijbehorende vliegtuigen. Een eigen airline die hij had. Een prachtig huis aan het strand. En uh, ook zijn gezin. Zijn vrouw is bij hem weggegaan. Zijn kinderen zijn uh, met die vrouw meegegaan. En uh, Als ik het goed heb begrepen is dat contact ook uh, bijna helemaal verloren gegaan. En op de allerlaatste dag... Op die nog wat dingen had en op weg was naar de notaris waar die uh, de verkoop van de laatste restjes moest bezegelen, is die neergestort met zijn helikopter en dat was eigenlijk zijn laatste grote bezit. Pools Direct is een new great way to build your pool. 30% less cost than other pool builders. Plus no money up front. Pools Direct. 888-351-7665. Um, drie jaar geleden stortte de economie hierin. Uh, dat heeft natuurlijk niet geholpen bij het proberen te overleven. Want toen was ik zwembaden aan het verkopen. Uh, bouwen, verkopen. Als een consultant. En dat ging heel goed, dat ging heel goed. Maar toen stortte de economie in hier. Die stortte voor mij dus ook weer een keer in. En toen ben ik zwembaden gaan schoonmaken. <laughs> dus ik ging van 20.000 dollar per maand naar 1200 dollar per maand. Nou, als je dan uh, kosten hebt, uh, 5000 dollar per maand kosten, huis, auto's en zo, dan gaat het gauw verkeerd. Ja. Yeah. Dus we betalen ons huis al niet meer voor een paar jaar. Uh, elektriciteit betaal ik niet meer. Uh, water hebben we zelf. Maar ik kan niks betalen. We hebben food stamps. Hè, dus zeg maar... Uh, voedselbonnen. Voedselbonnen van de regering. Ik, ik niet, omdat ik geen Amerikaan ben. Maar mijn vrouw en mijn baby hebben dan 285, ja, 285 gulden per maand. Of dollar. Daar eten we dan met z'n drieën van de hele maand. <lacht> En um... 285 dollar voor de hele maat? Ja, ja. Het gaat. Het gaat toch niet? Daar kan je toch niet van leven? Mm, ja, nee, eigenlijk niet. Maar we doen het wel. We doen het wel. Ik, ik doe wel eens hier en daar wat bijverdienen. Maar op het moment heeft niemand hier geld. Als je kijkt in de straten hoeveel huizen er leeg staan. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Ik heb vriendjes uh, die geld hebben en dan af en toe helpen ze me wel. Met een paar honderd dollar hier en daar. Maar kijk, ik kon die jongens niet vragen om geld om de elektriciteit te betalen. Dus daar heb ik nu een paar bouten in gezet, dus dat heb ik illegaal. Laten we zien hoe dat werkt. Ja, dat is buiten. Nou? Laat nou, ik dadelijk wel even zien. Oké. Okay. Maar um, nou, het huis staat al uh, bijna nu drieënhalf jaar voor closure... So, uh, Wat betekent foreclosure? Nou, de bank die, uh, we betalen 3,5 jaar niet meer. Maar nou. dan word je toch uit je huis gezet door de bank? Ja, maar er staan er hier zoveel. Alleen in de Cape Coral zijn 10.000 huizen die van de bank zijn. Ze hebben geen tijd en ze hebben geen geld om dat naar de rechtbank toe te brengen. Kijk, de mensen hebben in Europa helemaal niet in de gaten, dat het hier dus gewoon failliet is. Laten we even de, de meter zien. Maar het een beetje hoog, hè? Ja, we lopen nu naar buiten. Overal onkruid. Een meter is hoog. Ja. Je houdt het ook niet meer bij. Het nee, nee. is 10.000 vierkante meter. Hoe moet ik daarbij houden? Ik heb geen machine. Ik heb mijn mijn machine verkocht. Wat dus moet dat doen? Met handje? Doe. het me even lissen? Oh, ja. Ik hoor hem, ja. Of wil je er allemaal met gaan maaien? Huh? Mijn land loopt dus tot aan die bomen, tot aan die rand met de buur. Ja, ik zie het. De buren hebben het gas wel gemaaid. Nee. Dit is de elektriciteitsmeter. Ik heb dus die plaat die ze erop ge... De meter is eruit gehaald. Die plaat ja. heb ik omhoog gedouwd. Want dat kun je alleen maar bij als je dit verbreekt, maar dat heb ik met een beetje geweld weggedouwd. Toen heb ik sluiting gemaakt, dus een schroevendraaier met hier en daar. En met daar en hier, kijk, ik zie, verbrand. Maar die, die, die plaat die daar zit, ja. en die plaat die daar zit, die ja. verbindt dat. En nu heb je gewoon stroom. Ja. Nou ja, ik ben er niet trots op, maar ik kan niet anders. Je kan toch hier in Amerika niet in een huis zitten zonder elektriciteit. Oké, okay, via de kijken naar de garage. Dit is mijn auto die ik maar binnenzet. Want als ik hem buiten laat staan, dan kan hij wel in één keer weg zijn. Want je hebt de... De betalingen voor de auto die heb je een paar maanden al niet meer gedaan en dan komen ze, dan komen ze hem uh, terughalen. Ja, dan, dan reizen ze hem op een, uh, op een platform en dan ben je hem kwijt. Er was al een keer iemand langsgekomen. Ja. En toen? Ja, die was een beetje uh, grof. En uh, ik stond aan de deur en ik was normaal vriendelijk. Ik, ik, ik, ben, ik heb geen emoties als ik dat soort dingen. Dus ik had nou ook geen emoties. Ik zeg tegen die man, wacht even, ik moet even wat pakken. En ik weet niet wat hij dacht wat ik moest pakken, maar ik pakte mijn revolver uit de bedroom. En ik liep met die revolver in mijn hand naar mijn voordeur toe. Gewoon langs me heen laten houden. zo. Hij zei: Oh nee, meneer Dekkers, neem me niet kwalijk. Oké, okay, ik begrijp de auto is er niet. En die was gelijk pleiten. <laughs> ik had nooit dat in, gaan dreigen. Maar die vindt dat zo'n grote bek. Ik denk: nou, Ik mag hem in mijn hand hebben zo lang als ik wil. In, in, in mijn huis hoor. Dus ja. je betaalt je hypotheek niet meer. Je betaalt je, je, je betaalt je auto niet meer af. Je betaalt geen, geen elektriciteit. Maar dat kan toch zo niet doorgaan, Ruud? Nee, natuurlijk gaat dat niet zo door. Maar ik heb een boek geschreven in Nederland... ook met het oogpunt om in Amerika een boek uit te brengen. Dat had ik vorig jaar zullen uitbrengen. Want dat was vorig jaar al klaar. Maar mijn publisher heeft gezegd... Ruud, laten we dat nou uitbrengen op de 10 jaar anniversary. Ja. Nou, toen dus zag ik al bij mezelf... maar god, dan moet ik nog een jaar lang door deze financiële crisis. Want een jaar geleden had ik dus ook al die financiële crisis. Maar het is niet anders als hun besluit om dat op de tien jaar anniversary te brengen. Dan, dan heb ik dat maar te doen. Dus ik eh, heb daarbij ingestemd. En nu eh, komt het dan uit volgende maand. Op dit moment wordt het geprint. En dan hoop ik eh, dat dat wat succes opbrengt. Zodat ik wat geld verdien. Want anders zou ik niet meer weten wat ik moet doen. Ja, hangen aan de potjes terug naar Nederland. Wat ik dus echt niet wil. Maar eh, op een gegeven moment houdt het op. Maar hoe overleef je dan? Heb je, de... je... je hebt hier nou nog wel een klusje of een baantje? Of van... Nee, geen klusjes, geen baantjes. Heb... Kijk, in de tijden dat ik geld had, heb ik altijd wel spulletjes gekocht. Maar die spulletjes heb ik dus nu allemaal verkocht om te overleven. Zoals? Nou, ik had een mooie hi-fi installatie. Nou, je ziet niks staan. Je ziet mijn tv daar staan, die gaat ook weg. En ik had, ik had wapens die heb ik verkocht. Ik heb schilderijen, die had ik al 20 jaar die heb ik verkocht. Uh, je ziet daar geen meubels meer staan. Geen... Ik had een heel mooi bureau, die heb ik verkocht. Dus ja, maar zo langzamerhand heb ik niet veel meer. Ik heb nog een fiets. <lacht> die zou ik wel in Nederland nodig hebben. Ja. <lacht> maar het is, het is echt... Uh... Kijk, ik lach wel. En ik je krijg... vertelt het allemaal, alsof het, je... alsof het over iemand anders gaat. <lacht> ja, maar dat komt omdat het al zo lang duurt. Als iemand een uh, tijdelijke uh, inzinking heeft, dus zijn ze misschien emotioneel, maar ik ben ook wel wat gewend door in die jaren. 9-11 heeft me ook wel een beetje hard gemaakt, denk ik. This is Talk of the Nation. I'm Neil Conan in Washington. While parts of the economy show signs of recovery, housing still stinks. And experts warn that millions of homeowners are still in difficulty. Every month, that piece of junk you call a car keeps getting you into trouble. Yeah. That'll be another $300, not including labor. In these tough economic times, a lot of people are having their cars repossessed because they can't afford the payments. So imagine if you could get out of your lease without paying a dime. Attention credit card holders and anyone who is concerned about having too much debt. Is your debt out of control? Let's Borrowers don't want to come in, home prices go down. Alex, do you agree with the scenario or are we missing something here? Fly. How does it happen that in the same country where citizens cried together on 9-11 a decade ago, couldn't get it together to agree on a spending plan but for bringing the economy to the brink of disaster? Ben Dominique Deckers? Rudy's daughter <laughs> in Engels. <laughs> Whatever. Mijn vader is de type persoon dat hij doet altijd alles. Hij is altijd, uh, you know, got a new business venture going on or een nieuwe idee. Hij doet altijd iets. En met zijn airplane en vliegen. En I, ik weet dat it bothers him, want I know that, that was one of his favorite things. Ik bedoel, wat hij used to say is that he gets high off flying. Mm -hmm. Hij drinkt niet, hij rookt niet, nooit. Ik heb nooit mijn vader gezien, dronken of gerookt. Dus dit um, was his thing. Weet je wel, dat maakte hem ultimately happy. Het vliegen. Vliegen. Ja, ja. dat maakte hem gelukkig. Ja. So nu, en dat, dat heeft hij verloren, dankzij. Dat ja. heeft hij verloren. En hij soms als ik probeer te praten over waarom vlieg je niet meer of zoiets, jij ja, wil er niet over praten. Hm. Helemaal niet. Nee. Dus ik weet dat het really hurts hem. Okay. As well. Ja. Yeah. Yeah. Uh, Dominique, we staan nu voor jullie uh, oude huis. Kan je beschrijven hoe het huis eruit ziet? Het uh, is uh, three stories. Hoe zeg je dat? Drie verdiepingen. <laughs> drie verdiepingen. Het um, is really big to me. I think. <laughs> I don't know. How do you explain that? How do you explain the house? Het is uh, 700 vierkante meter. Er wordt verbouwd zo te horen? Nou, verbouwd wil ik niet zeggen, maar ik denk dat ze wat aan het veranderen zijn, dat ja. weet ik niet. Maar het heeft zes slaapkamers. Het heeft een grote woonkamer van 10 bij 10 meter. Een hele grote keuken. Dubbele grijze. Uh, maar dit was Ruud Dekkers op zijn toppunt. Ja, nou, naast de landplaats voor de Daarnaast te. hebben we dus ook gewoond, hebben we ook gebouwd. Maar dit is wel eens een beetje het mooiste wonen geweest wat we hadden ja, We wonen 100 meter vanaf het strand. Dat is hierachter. Dat is daarachter. Okay. En uh, nou, je hoort het al het rustig hier. Je, je bent helemaal in het centrum, maar toch overal van uh, weg een beetje. Ja. Het is een hele exclusieve area. Maar 9 heeft dat dus kapot gemaakt. Dus ja, ben je dan een victim? Maar als je normaal gesproken tegen iemand zegt, ik ben mijn huis verloren, alleen mijn huis, dan, dan is het al een ramp. Maar ik ben niet alleen mijn huis kwijtgeraakt, ik ben alles kwijtgeraakt. Ja. Dus als ik Atta voor me zie staan, verscheur ik hem mijzelf. Afgezien van wat hij gedaan heeft in 9-11 in, in New York. Maar wat hij mij heeft aangedaan. En dan heb ik wel gauw emoties hoor. Ja, Heel gauw. Ja. Hallo. Als je ziet onder welke omstandigheden Ruud Dekkers nu leeft... als je ziet hoe diep hij is gevallen sinds 11 september... dan moet je wel concluderen dat hij een slachtoffer is. Een slachtoffer van de twee grote gebeurtenissen van het afgelopen decennium. De aanslagen van 11 september en de economische crisis van 2008. Je zou kunnen zeggen dat hij boete heeft gedaan. Maar als je het over boete hebt, dan heb je het over schuld... En hoe zit het daarmee? Op internet circuleren de meest wilde geruchten over Ruud Dekkers. Dat hij wel degelijk kennis had van de intenties van de kapers. Dat hij een CIA-agent zou zijn. Dat hij onderdeel uit zou maken van de 9-11-conspiratie. Ik geloof daar niks van. Voor mij staat vast dat Ruud geen flauw idee had... wat de twee kapers van plan waren. Voor mij staat vast dat Ruud geen schuld heeft... Maar voelt hij ook geen schuld. Ik vraag me af, kun je je schuldig voelen aan iets waaraan je geen schuld hebt? Good evening, welcome to Starbucks. How can I help you tonight? Hi, can kan have a een uh, short coffee met one shot of espresso. You got it. Oké. Okay. Anything iets anders? That's it. I'll see you at the window. Yep. We zitten in Starbucks uh, <laughs> te genieten van een kopje koffie. Een glaasje water. Dit is jouw vaste hang-out-plek, uh, ja, Ruud. Goed. mijn bruin café. Kijk, <laughs> ja. Het zit zitten hier allemaal op bruine, heerlijke stoelen. Ja. Oh, cool. Maar. Wat vind jij nou van Ruud Dekkers? Jij, uh, ja, dat is wel een goede vraag. Jij uh, vindt ik een koude kikker, Ben. Ja, die indruk die maak je wel. Kijk. <klaars> Ik heb in mijn gedachten er geen, niks mee te maken gehad. Ja, die jongens zijn opgeleid via mijn school. Maar ik heb totaal niets te maken gehad met hun, hun doelstelling. Wat ze wilden doen. Dat wist ik niet. Als ik het geweten had, had ik ze zelf kapot gemaakt. Maar dat wist ik niet. Dus ik heb mijn werk gedaan voor waar ik betaald ben. Dus ik zeg lachend. Nee, ik voel me helemaal nergens schuldig aan. Hoe je het ook went of keert, dankzij jou hebben ze, die, uh, hebben ze leren vliegen. Twee van de elf, correct. Twee van de elf. Ja, maar als ik het niet gedaan had, had iemand anders het gedaan. Ja, dat is wel zo, maar het feit is dat, je, dat jij het gedaan ja. hebt en niet iemand anders. Ja, en ze hebben het nog goed gedaan ook, hè. Want ze hebben gelijk de torens geraakt. Ja, ja. ja, dus ja. waren goede piloten. Ja, maar ik bedoel, dat durf ik dan ook te zeggen. Want het waren studenten. En studenten, die moeten we trainen. En daar werden we voor betaald. Daar kun je niks aan doen. Ik voel mij niet, maar dan ook voor geen 1%, verantwoordelijk voor hun daden. Als ik dat zou voelen op die manier, dan denk ik dat ik hier niet zou zitten. Als ik mij zou voelen dat ik schuldig ben aan wat zij gedaan hebben... dan had ik van ze net zo hoog gebouwd afgesprongen. Ik moet luisteren. Ik vind... Mijn vrouw neemt mij dat kwalijk. Ik vind dat 99 van de mensen... nou dat is een beetje veel, maar een hele, hele hoop mensen zich aanstellen. Als ze problemen hebben, dan weten ze gelijk niet meer wat ze moeten doen. Als je rationeel bent, heb je een heel veel beter zicht op je probleem. Maar je zei net dat je vrouw is het er niet mee eens. Wat bedoel je daarmee? Ja, ik hoor wel eens mensen om me heen zeggen, en dat is mijn vrouw natuurlijk vaak om me heen, dat ik erg rationeel ben. En als er dus een probleem is in de familie, wat dan ook, dan reageer ik niet eens. laat ze maar aanlullen. Want het interesseert mij helemaal niet, want morgen is toch weer veranderd. Morgen is toch weer geen probleem. Maar heb ik heb wel gelijk. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wel je gedachten wel. Alleen het kan ook overkomen dat je geen empathie hebt met die mensen, dat je niet met ze meevoelt. Nou, daar heb je dan ook nog gelijk aan, want dat heb ik niet op dat moment. Dat is heel duidelijk. Ik doe niet mee aan emoties die op, op een moment gebeuren. Bekijk het maar. Heb ik genoeg om mij heen gehad? Dat wil ik niet. Ik ben met een Spaanse vrouw getrouwd. Nou, pff. als je het over emoties hebt, dan, dan, dan kun je dus daar zo... Amerikaans, maar Cubaanse Amerikaanse. Maar jezus Christus, dat had ik er elke keer mee moeten denken... Nou, daar heb ik een vol van problemen. Nou, nou heb ik helemaal geen probleem. Want de volgende dag hebben we geen probleem meer. Hebben ze weer een ander probleem gevonden. <laughs> het zijn dit soort opmerkingen, waardoor ik me begin af te vragen... wat voor een persoon Ruud Dekkers eigenlijk is. Ik mag dan met hem meevoelen. Zelf lijkt hij met anderen geen empathie te hebben. Dat maakt het, voor mij althans, moeilijk om Ruud als slachtoffer te zien. Zeker als je bedenkt dat Ruud in zijn leven zelf nogal wat slachtoffers heeft gemaakt. Tien jaar geleden, na de golf van publiciteit die volgde op de aanslagen van 11 september... haalde het EO-radioprogramma De Ochtenden een aantal boze en bedrogen zakenpartners voor de microfoon. Luister bijvoorbeeld naar de voorzitter van voetbalvereniging Lunteren. Ik heb meneer Dekker leren kennen via mijn penningmeester... Dat was meneer Van Lagen en Jan van Lagen was huisvriend bij hem. En op die manier zijn we in contact gekomen met Dekker. Dekker die we altijd al graag een beetje op de voorgrond staan. Nou, vandaar dat, dus, dat we hem over konden halen om, om bij Lunter hoofdsponsor te worden. Het eerste jaar is dat goed gegaan. Maar daarna ging het mis met zijn verplichtingen ten opzichte van de voetbalvereniging. U had een contract met hem gesloten, neem ik aan, want ja. zo werkt dat als je sponsor wordt. Mooi fotootje in de krant. Dat contract hield hij niet. Nee, daar heeft hij zich niet aan gehouden. Hij betaalde niet. Dan zou hij betalen, maar hij betaalde dus nooit. Dat was gewoon het hele grote probleem met meneer Dekker. Het is een grote oplichter. Wij zijn hoogst verbaasd dat hij dan in Amerika zo ineens een man in bonus is. Daar begrijpt hier helemaal niemand wat van. zo'n uh, zo fantastisch spreekwoord. Uh, hoe laat het nou precies? Een, een, een vliegende kraai vangt altijd wat. En, en dat is hij voor mijn gevoel. Hij is onderweg. Uh, hij is, onderweg. Uh, hij is uh, geld aan het verdienen. En daar uh, richt hij dan uh, zijn leven op in. Uh, daarvoor is hij bereid om uh, nou ja, een beetje langs de randen te lopen van wat er kan en van wat er mag. En op het moment dat hij dan wordt tegengehouden... waarop blijkt dat het niet meer mag, ja, dan, dan stort hij business in. En dan, nou, dan vliegt hij verder, gaat hij het volgende doen. Uh, nou ja, hij, hij is ergens eind jaren negentig of zo naar Amerika verhuisd. En heeft toen toch nog een, een tijd lang handel gedreven met Nederland... doordat hij computers verkocht hier. En uh, daar was iets schimmigs mee en op een gegeven moment is hij daarvoor vastgezet. De fiat was het geloof ik. Want er deugde iets niet, er werd belasting ontdoken... Rudy zegt dat hij dat niet deed, maar dat, dat een ander dat heeft gedaan. Maar hoe dan ook, hij zat op een bepaald moment vast, werd ondervraagd. En toen sloeg de schrik hem in de benen. En toen heeft hij geprobeerd gewoon te vluchten. Met het idee dat hij, dat hij maar moest zorgen dat hij het land uitkwam, want dan was hij wel weer veilig. Nou ja, dat komt het dichtbij bij dubieuze zaken, wat mij betreft. Ik weet dus niet of hij strafbaar was en of dat verder is uitgezocht. Maar. Het feit dat hij niet meer geloofde dat hij zijn onschuld kon bewijzen... ja, dat vind ik wel veelziggend. Als ik op een dag met Ruud in Florida in de auto zit... legt hij vol trots uit hoe het nou ook alweer zat met die belastingfraude. Als je vanuit Amerika iets stuurde... dan hoefde de persoon, als die btw-ontheffing had in Nederland... geen btw te betalen bij de import van dat spul. Ja. Zo, Ik geef een voorbeeld. Ik stuur iets op voor 100... ...euro, ik zal euro noemen, ja. dan moet formeel 18% toen, ik weet niet wat het nou is, btw betaald worden. Maar als het bv'tje in Nederland een btw-ontheffing heeft, dan hoeven ze die 18% niet te betalen. Nou gaat datzelfde bv'tje, die 100 dollar verkopen, dan innen ze 118 dollar. Ja. Dan steken ze 18 dollar in de zak. Maar dat moeten ze toch afdragen? Dat moeten ze afdragen. Ja. Maar wat deden ze nou? Elke 5, 6, 7, 8, 9 maanden ging die BV verhit. Oké. Okay. En dan, dan hoeven ze dus niet af te dragen. Ja, ja. En dat werd er gedaan. Dat wist ik, na verloop van tijd. En dat is mijn fout. Ja. Maar ik kan niet zeggen dat ik er spijt van heb, want het is goed afgelopen. En dan verandert je mening in één keer weer. Kijk, als ze mij in de gevangenis hadden gestopt, dan denk ik, ik spijt dat gehad. Dat is toch eerlijk? Dat is een heel eerlijk antwoord, ja. Ja. ja. Nou heb ik dus... Niet echt spijt gehad. Ik ben wel zeven jaar lang door de stress gegaan. Maar het heeft ook geld opgebracht. Nou, dat geld heb ik niet teruggebetaald. Als ik er spijt heb, moet je het terugbetalen. Nee. Ik had het liever niet gedaan. Maar ik heb toen wel veel verdiend. Zo. So, nee. Spijt? Nee. Als ik gepakt was en in de gevangenis was gestreden. Ja. Dan zou ik spijt als haar in mijn hoofd gehad hebben. <laughs> maar ik ben er niet trots op. Laat ik dat wel betalen. Los van alle dubieuze zaakjes waarin Ruud is betrokken... heeft hij ook op persoonlijk vlak een weinig vlijende reputatie. In 2008 trad zijn zoon Patrick in de publiciteit. Via het tv-programma Spoorloos probeerde hij met de vader die hij nooit had gekend in contact te komen. Uh, op maandag is het World Trade Center ingevlogen. Nou, eigenlijk een dag later. Op dinsdag uh, had de BBC een uitzending dat er een Nederlander bij betrokken was genaamd Rudy Dekker. En toen dacht ik bij mezelf, God, de God, dat kan nog wel eens uh, mijn biologische vader zijn. Maar ik denk ja, die heet ook Dekkers en die heet Ruud. En uh, een dag later, op de woensdag, belde mijn moeder me op... dat ik naar RTL 5 moest kijken, dat daar Ruud op tv zou komen. En toen heb ik hem eigenlijk voor het allereerste keer heb ik hem gezien. En toen ik hem uiteindelijk zag, had ik, ja... Ik denk van, ja, ik ken hem niet, ik weet helemaal niet wie dat is. Ik voelde, ik voelde er eigenlijk helemaal niets bij. Toen ik van tevoren wel gedacht dat we nou, nu gaan uh, alle emoties gaan lopen... En, uh, maar dat was dus niet zo. Het was voor mij eigenlijk gewoon een, een, ja, een vreemde. Maar toen je, je vriendin destijds, je heeft spoorloos ingeschakeld... om jullie in contact te brengen, jou en Rut. Ja, klopt. Ja, het liep toch als een rode lijn loopt door je leven heen... dat je niet weet wie het is. En ik denk dat ieder kind die geen contact met zijn moeder, biologische moeder of vader heeft... toch vragen heeft en toch een bepaalde natuurlijke drang heeft... Ja, om voor een ontmoeting of uh, iets in die trant, In ieder geval contact. Dat je vragen kan stellen, dat je antwoorden krijgt. Waarom bijvoorbeeld. Of, of, ja, dat soort dingen. Na twee uitzendingen van Spoorloos... komt er dan eindelijk op Schiphol een ontmoeting tussen de twee. Het was voor hem allemaal vlot, vlot, vlot. Hij had nog wat uitzendingen waar hij in zat. En uh... ja, dat maakte het... Voor... Daardoor kon ik, voelde ik ook gewoon dat ik, dat, ik, dat ik me niet op mijn gemak voelde. Dat er gewoon een uh, tijdsdruk op zat, in feite. Maar al met al ben ik wel blij dat ik het gedaan heb. Waarom? Ja, omdat ik een boek in mijn leven kon afsluiten, in feite. Of nou ja, een boek die wel heel wat hoofdstukken uh, op zoek zijn. Met, met vragen van, goh, uh, hè, wil hij überhaupt wel contact? Of uh, ja, hoe kijkt hij er tegenaan? En uh, daar heb ik nu niet direct een antwoord op, maar ik heb toch wel zelf mijn eigen conclusies getrokken. Ja, en dat bevredigt mij wel uh, eigenlijk. En welke conclusies heb jij getrokken? Uh, dat hij geen contact had. Dat hij uh, af en toe een e-mail uh, is prima, heb ik het idee. Uh, maar verder geen contact, want hij heeft het ook nooit over inhoudelijke dingen. Uh, gewoon wat heb je de afgelopen 30 jaar gedaan? Hoe is het op school gegaan. Vragen die je zou verwachten van een vader, die, uh, die komen niet. En dan, dan is het voor mij wel duidelijk uh, en dan... Uh, ik heb daar wel vrede mee. Ik heb gehaald wat ik wil halen en uh, mijn doel is bereikt. En wat, maar wat wilde je dan precies? Hem ontmoeten, hem de hand schudden en hem in één keer in de ogen kijken. Ook dat hij mij zou zien. Want uh, we lijken wel op elkaar, je kan wel zien dat we familie zijn. Ja, en dat wilde ik ook gewoon. Ik wilde ook zien, ja, misschien ook een beetje van goh, wat, wat hij gemist heeft. Niet dat, uh, dat, dat het tijd is om iets in te halen, maar ja, het is, ik, vind, ja, ik vind het wel bizar dat je je kind achterlaat. Dus mijn uh, optiek is dat een uh, no-go. Ik had het zelf allemaal anders gedaan. Als je hem was geweest? Ja. Ik, ik had ook nooit een kind achtergelaten. Nooit van mijn leven dat ik dat zou doen. Nooit. Dat vind ik, dat vind ik echt een no-go. Kijk, joh, dat je niet met een vrouw wil zijn, prima. Maar ja, als je zo'n vent bent om een kind te maken... dan uh, vind ik niet dat je weg moet lopen voor je verantwoordelijkheden. En helemaal eigenlijk niet naar de andere kant van de wereld. Stiekem misschien hoop je wel, goh, hè? zouden we met de kerstdagen ooit bij elkaar zitten? Komt dat verjaardagskaartje? Um, ik zat op de koninklijke militaire school. Ik kwam alleen maar de weekenden thuis en we hadden, ik had al gezegd ik wil van daar af, want het ging helemaal niet. Een goede vrouw, maar het ging niet. En uh, ja, we wipten wel eens, want ja, we waren bij de jonge mensen. Maar zij had een voorboedsmiddel en die had ze dus toen niet meer. Want ze dacht, als ik dan in verwachting ben, dan hou ik Rietje wel. Maar ja, zo zit Rietje zijn karakter niet in elkaar. Dus de dag dat ze mij vertelde dat ze in verwachting was, was dezelfde dag dat ik mijn koffer heb gepakt. Zo simpel. Dat doe je niet. Dat zit. Hm. Geen emotie. Maar je hebt ook geen gevoelens voor. Nee. nul. No. Is het vreemd voor jou? Ja, dat vind ik vreemd, ja. Maar ik gaat er niet om liegen. Ik heb ze niet. 0,0. Ik vind het een eindige jongen, maar dat is het. Net zoals mijn buurjongen. Ik, ik, ik voelde er niks anders voor. Hoe meer ik met Ruud Dekkers optrek, hoe minder hij me als mens bevalt. Het dieptepunt komt wanneer we samen in de auto zitten... op weg naar zijn dochter Dominique. Nee. Mijn dochter is mager. En nou, wat heb je met haar afgesproken dan? Nou, ze zou het hier echt staan. Even die e-mail lezen. Hey, we zijn er. Maar ik weet niet wie jij bent. hè? Huh? Nee, ik weet niet waar ik moet zijn, precies. Nee, ik ben ook Benita Bietzrood, dus waarom zou ik ergens anders naartoe gaan? Welke keer ben je? Want je hebt me nooit precies uitgelegd waar je bent. Hè? Huh? Ja, en waar is dat? East of 41 or 75? East of 45. Yeah. How far? How far east? 10 miles, 20 miles, 2000 miles? Give me a little bit more directions. Huh? Yeah, well, that's where I'm. I'm on Wisconsin Drive now. Dat oh, was de gate. dus so, <laughs> why would I drive somewhere else? Oké, okay, after the. ik ben nu hier. Na de.. Golden. How far is het? Is het over uh, Old 41? Ja. No. En is on the... Is het Noord of South? Yeah. Eh? Oh, dat heb je niet verteld. What the fuck is your attitude? Negativity. I don't have an attitude. You're never clear where it was. I thought it was Bonita Beach Road. So now she hangs up. Yeah, she's boos. Yeah, oh boos. She had me not tell that it's is zijstraat. My God. What a fucked up person that is. Je was wel heel agressief tegen de. Ik heb er drie keer gevraagd. Ja, dat kan wel zijn, maar je was wel heel Ja, wat moet dan? ik dan? Lieve jochie blijven. Terwijl als ik drie keer vraag, waar is het? Schuin tegenover daar. On Benita beach road. Het is toch niet on Benita beach road? Nou, daar heb ik... Sorry. Wat schijnt ze? She thought I wanted to see her. So now she thinks I don't want to see her. Of course I want to see her. I can't believe I actually thought you wanted to see me. <sighs> she said, "Yeah, sorry, I don't feel like it anymore." I was actually excited to see you, but it's all about you. Nou well, ja, je je ziet het lontje hangen en het is kort. Ja, het, het, het is niet een, niet een hartelijke man. Het is niet een. Nee, ook niet een aardige man eigenlijk. Nee. Maar ik merkte ook dat hij met andere mensen. Ja, hij ging met ze om. En hij kon met ze dealen. Maar ik merkte niet dat er, dat er iets van warmte of bezorgdheid of zo uitsprak. En dan kreeg ik op een ochtend piloot Arne Kruithoff aan de telefoon. Kruithoff had ook een vliegschool in Florida, pal naast die van Dekkers. Kruithoff is ook Nederlander. En Kruidhoff heeft ook een kaper opgeleid. De terrorist die het vliegtuig bestuurde dat neerstortte in een weiland in Pennsylvania. Maar in tegenstelling tot dekkers heeft hij zijn vliegschal wel overeind kunnen houden. Ik vertel hem hoe het met Ruud gaat. En dan vraag ik hem wat hij nou vindt van Ruud's overtuiging... dat al zijn ellende is terug te voeren op de gebeurtenissen van 11 september. Kijk, het heeft... Zowel Ruud als mij een enorme knauwen gegeven. Dat is, uh, en uh, we hebben enorm veel publieke aandacht gekregen na 9-11. Maar om de verkeerde redenen. En uh, achteraf en steeds helemaal niemand onder Rudy Dekker of Arne Kruithof. en uh, alle puin, uh, puinhoop die er achtergelaten is uh, door die hele situatie. Dus ik, uh, ik kan me wel wat bij voorstellen, ik heb, uh, ik heb mezelf ook een behoorlijk opstodemiets gehad. Ik zit in het midden van een echtscheiding. Mijn bedrijf staat op de klappen. Uh, ik, ik, zit, ik woon ook al een jaar in een foreclosure. Dus het gaat mij... Uh, als, als je het zo bekijkt, gaat het mij niet veel beter. Alles liep goed. Zowel bij hem als bij mij. Liep de, school, de school liep heel goed. Alles liep goed. En sindsdien loopt het niet meer. En, uh, dus ja, ligt dat alleen maar 9-11. Uh, Rudy Dekker heeft mij altijd geholpen, al wanneer ik hem nodig had. En, uh, uh, dus ik, ik heb hem op een beetje grappige manier ontmoet. Uh, ik was al met een overlandvlucht bezig met een van mijn studenten naar uh, Naples. Want uh, Voordat hij naar Venice kwam met, uh, en een zaak kocht, uh, zat hij al in uh, Naples uh, met een vliegschool. En ik uh, kwam in zijn vliegschool aan en ik, uh, ik was heel erg ziek, ik moest overgeven. En uh, toen mocht ik bij hem op de bank liggen en, toen, uh, en hij verzorgde me eigenlijk. Hij voelde, ik bracht water en aspirine. En, en zo, zo is hij tegen mij altijd geweest. Als je wilt horen dat het een slechte boze, en een leugenaar en een dief en een. En een seks uh, oversext enzovoort enzovoort was... dan is ja, dan het helemaal verkeerder. Ja, oké. Okay. Als, ik, als ik aan hem terugdenk, dan heb ik geen uh, slechte herinneringen of zo. Helemaal niet. Dus, uh... Ruud als verzorger? Geen slechte herinneringen? Kruithofswoorden brengen me in verwarring. Later op de dag zie ik Ruud weer. Uiteraard in de Starbucks. En dan opeens begint hij te vertellen. Over een vriend. Een goede vriend. Die onlangs is overleden. Dat zijn voor mij de belangrijke momenten in het leven. Nou, daar heb ik, ik kun je zelfs in mijn gezicht zien. emoties van. Ja, dat, dat hou ik ook niet tegen. Dat, is, dat zijn voor mij belangrijke dingen. Hij uh, is zo. Uh... Ik zie nu een traan, geloof ik. Ja. Yeah. Hij had je niet verwacht van mij, hè? Nee, dat had ik totaal niet verwacht. Het is niet zo dat ik hart, harteloos ben. Alleen in business ben ik strak. Uh, en mijn business is emotioneel geen emotie. Niks. Nul. Nul. Nul. Nul. 9-11 heeft voor mij geen emotie. Ik heb nooit gehuild om 9-11. Maar wel gehuild op 9-11 dat het gebeurd was. Maar daarna nooit gehouden voor mijn ge, uh, betrokkenheid daarbij. Het zei zo, daar kun je niks aan veranderen. Maar op 9-11, toen ik die vliegtuigen in de gebouwen zag storten. Toen stonden we daar met een man of 14 tranen in ons ogen hoor. Zo. So, uh, we zijn allemaal anders. Uh... Snap je? <laughs> Ik uh, sta op de parkeerplaats van een uh, restaurant. Ik heb net uh, afscheid genomen van Ruud. Ja, nou, hij wou niet dat ik het opnam. Uh, maar uh, nu heb ik hem opeens uh, echt down gezien. Hij kreeg te horen van zijn, uh, van zijn uitgever, uh, van zijn Amerikaanse boek, dat ze uh, honderd boekjes hadden verkocht. Ze hebben er 10.000 laten drukken. en hij had natuurlijk gehoopt dat er duizenden al uh, in de voorverkoop uh, naar de boekwinkels waren gegaan. Maar ze hebben er honderd uh, in totaal afgenomen. Hij zou naar New York gaan, allerlei publiciteitstour doen. Er is allemaal niks van terechtgekomen. Uh, Ik ben het zat, riep hij alsmaar. Ik ben het zo zat. Er werd stil. Ja. En dan zie je opeens toch weer een andere kant van die man of zo. Toen ik met hem in Starbucks uh, zat, begon hij over zijn vriend. En verscheen er zowaar een, een traan in zijn, uh, in zijn ogen. En kreeg ik voor het eerst het gevoel dat hij emotie toonde. Terwijl ik er nou eergisteren gisteren nog van overtuigd was uh, dat Ruud Dekkers een, een halve psychopaat was. Ja... Rudy en ik. Het werd gemaakt door Jeroen van Bergrijk, techniek, Alfred Koster, eindredactie, Ottoline Rijks. Op onze site, hollanddoc.nl, vindt u een overzicht van alle programma's rondom 11 september. En op 11 september zelf is hier op Radio 1 ook een speciaal programma. Maar wij zijn er dan niet op 11 september. Maar dat heeft dan weer niets met 11 september te maken. Maar dat heeft dan weer te maken met de uitreiking van de toneelprijzen. Die ook op 11 september is. En op 18 september zijn wij er weer wel. En dan hebben wij het over. 11 september. Over tien jaar na 11 september. Een programma dat gaat over de radicalisering van Pakistanse jongeren. En wij worden daarbij, in die documentaire die door Wilma van der Maten gemaakt wordt, we worden daarbij gegitst door Assad so hype. Hij en zijn broer groeien samen op in een liberaal middenklasse gezin in Lahore. Dat is een soort redelijk vrijgevochten stad in Pakistan. En in dat gezin speelt religie, zoals in de meeste families, daar een belangrijke rol. Maar het speelt niet de boventoon. Het voert niet de boventoon. Dat de aanslagen van 11 september. Er was geen Pakistan betrokken bij die aanslagen... maar toch behoort de Islamitische Republiek Pakistan... vanaf dat moment dat de vijanden van het Westen. Assad's broer, die toch al niet zo goed wist wat hij moest doen... die sloot zich aan bij de radicale beweging Lashkar-e-Toyba. En hij had zijn koffer al gepakt om naar een trainingspak te gaan... een kamp te gaan, een trainingskamp te gaan... en zijn moeder praatte net zo lang op hem in dat hij niet ging. Assad, onze gids in de documentaire, die is journalist geworden. En hij heeft heel veel contacten met extreme organisaties. Hoe gaat het verder, dat is de centrale vraag in deze documentaire, hoe gaat het verder met Pakistan? Krijgen de militanten als de broer van Assad het voor het zeggen? Of krijgen toch de gematigden zoals Assad zelf het voor het zeggen? Dat horen wij op 18 september. Holland Dok Radio. Wilt u reageren? Redactie apenstaartje hollanddok.nl Redactie apenstaartje hollanddok.nl En op www.hollanddoc.nl kunt u zich ook abonneren op de Bijloopost die onlangs zijn tweede jaargang in is gegaan. En op de Bijloopost geef ik u een, een, een voorschot op wat er gaat komen. Een interessante luistertips, archieftips, een PS met een leuke link of een aardige song, lied dat van toepassing is. Zo zou ik bijvoorbeeld vandaag in de bijlooppost dit liedje kunnen zetten. Dit zijn de specials. Moest eraan denken toen ik aan Rudy Dekkers dacht. A message to you, Rudy. Tot volgende week, luisteraars.